A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht 6. A20 Hoek van Holland-Gouda in beide richtingen bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Vaanplein en Barendrecht 2 kilometer. Bij de Heimeloordtunnel zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de verkeersin.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 Zoont heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu. GFM. Goedemiddag hut. Alles goed? Alles goed? Oh, daar zit ie. Wacht, Wat is, ben je nou nou alweer kwijt? Nee, ik was er niet kwijt. Oh, verkeerde plek. Hoe is het? Ja, goed joh. Maar heb je gisteren van uh, vandaag van mooie weer genoten? Ja, ik heb vanmorgen al een paar uur in de tuin gezeten. Oh, oh. Luim anders. Krantje lezen, een bijtje doen, even met de poetsvrouw praten en zo, gezellig. Oké. Okay. Ja, was wel gezellig. Hoor. En dat ze weer een poets gebakken? Ja. <laughs> gezellig rekenen, poetsen, poetsenbakken, ja. Krug. Zo, even ergonomisch de zaak even in orde. Uh, goedemiddag, luisteraars. Uh, Gezellig weer dat u er bent. Met het zonnige weer. Ja, wij hoop zijn er... wel dat jullie allemaal in de tuin zitten. Ja, wij zijn er ook weer. Wij zitten niet in de tuin, het was maar waardig. En we nee? zitten in onze binnentuin. Ja. We hebben twee hele mooie plantjes hier. Ja, ja die wel of... ja, ja, ja, ja, zo één keer per 20 uh, jaar. Of is het uh, plastic? Het is zijn uh, echte uh, neppers. Echte neppers? Ja. Plat plastic dus. Okay. Uh, ze hebben wel ons water gehad, dat iemand niet wist dat ze nip waren. Ja, dat ja. ja, is ook wel leuk. Natuurlijk. Maar goed, we zijn er weer en we gaan, uh, we gaan het weer doen vanmiddag. Hè? En Wat we... gaan we doen? Water draaien. Oh, daar zit ik toch goed. goed ja. Gelukkig. Ja, je was bang dat je fout zat ja. te zeggen. Ben er de kapper geweest of zo? Nee, nee, nee, nog uh, niet. Ook okay. straks naar de uitzending. Oh, okay, straks ook? Oké. Okay. Ja. Is dit niet de kapsalon dan? Ja, maar de kapper komt zo. Oké, okay, gelukkig. Wie zijn zo graag gras en op de ah. Gelukkig. Ja, moeder. Ik... Hey, uh, we gaan platen draaien. Ik heb uh, Seven Oh, Heb ik meegenomen. Sam en Dave heb ik meegenomen. En Sailor. Ja ja. Houdt een beetje zonnig vandaag. Een beetje ja, lekker licht. Dat is zelfs gewoon Griekse muziek. Uh, de revue passeert hier. Ja, dat kan. Maar ja, we moeten die Grieken een klein beetje steunen. We uh... <lacht> <lacht> dus krijgen we geld nooit terug. Uh, nee, dat is ook weer zo. Demis hey, Miss dames en heren. Hij werd geboren in Egypte als zoon van Griekse ouders. En uh, hij uh, was al succesvol voordat hij in de jaren 70... ...een uh, toch wel behoorlijke solo carrière opstartte, was hij al, eigenlijk toen al wereldberoemd als zanger van uh, Aphrodite's Child. Kent u misschien nog wel. Uh, een groep die in, uh, halverwege jaren 60 en eind jaren 60 een uh, groot aantal hits had, onder andere Rain and Tears en uh, It's Five O'Clock en nog meer van dat soort fries. Spring, uh, Summer, Winter and Fall. Ook bijvoorbeeld, ja. Een uh, band waarin je dus uh, samenwerkte met uh, de synthesizer-speler die later in solo ook beroemd zou worden van Jellies. Ja. Yeah. Daar heeft op, op platen van Van Jelles dus ook nog wel meegezongen. Ik uh, heb een LP, een van zijn succesvolste LP's meegenomen, dames en heren. Uit 1973. Een prachtige plaat. Ik vind ja, hem zijn, me... zijn allereerste LP, zelfs hier in Nederland genateerd. Ja, solo, hè? Ja, de eerste solo plaat. Ja. Dat bedoel ik. Uh, Damis Roezos Forever and Ever. Nou, dat nummer staat er natuurlijk op, maar dat draaien we nog even niet. Want u weet de grootste, is, We waren wel altijd een beetje tot laatst. Krijg je een leuke opbouw. Dat vind ik altijd zo gemeen. Ja, dat vind ik wel leuk. <lacht> er stonden. Uh, en er stonden drie, drie grote hits op deze LP in ieder geval. Forever and Ever, My Friend the Wind en Goodbye, My Love Goodbye. Dat, dat waren wel de grote, kna, de grote kna, kna, knallers. Eén keer breuter. Huh? Nee, niks. Oké. Okay. Um, goed, we gaan draaien nu als eerste nummer My Reason. Hier is Demis Roussas. Wow. een beetje zonnige muziek en dat mag wel met dat lekkere weer wat we buiten weer hebben de warmste en bijna de warmste en droogste lente van de, van de laatste honderd jaar zowat hebben we gehad afgelopen maanden dus sinds 1901 geloof ik is het niet meer zo warm en droog geweest in de lente maanden ja nou lekker dan en uh, buiten je regen dat uh, zou soms wel eens even lekker zijn maar ja, het komt er niet echt van hoewel Gisteren wel. En ik had ook gelijk een kaartje thuis. Nou, lekker dan weer. Um, maar de Dames dus. My, my Reason heette dat prachtig liedje. We gaan weer even de oude soul in, dames en heren. Uh, Sam en Dave. Uh, Sam Moore en Dave Prater. Uh, de een kwam uit. Uh, Florida en de ander die kwam uit Georgia en ze kwamen elkaar op een gegeven moment tegen in een nachtclub in Miami, als ik het goed heb en uh, daar, uh, daar trad Dave op en Sam die vond dat wel erg mooi en ze zijn toen uh, verder gegaan als duo. Uiteindelijk uh, tekenden ze een contract bij Atlantic Records en toen begon het eigenlijk. En ik zie dat nu niet hier in de informatie die hier voor mij in, uh, neus staat, hoewel, even kijken Singles? Singles? Singles? Nee. Nee, er, staan geen, er worden zelfs geen LP's vermeld. Ja, singles hier, deze of and I think... I think you, want, you ja, don't dat know is, what ja, you mean maar, to me. Ja, you don't know what you mean to me. Dat is allemaal van later datum, dat ja. is alleen Nederland. En er staan hier uh, geen albums vermeld. En dat vind ik wel een beetje vreemd, want ze hebben toch diverse langspelplaten gemaakt. Waaronder de langspelplaten die ik hier heb. En dat was volgens mij gewoon hun eerste... Maar ik kan me wel voorstellen dat dat uh, misschien hier niet zo is opgevallen Want in die tijd, uh, 1966, uh, ja, was de soul nog niet zo groot in Nederland Dat kwam eigenlijk een beetje later uh, 67, 68, toen het echt in Nederland doorbrak En uh, ja, iedereen kent Sam Dave natuurlijk van Soulman Maar dit is ouder, dit is echt ouder En uh, dit is een prachtige plaat uit 1966 En ik heb die natuurlijk gekocht omdat ik in de Hold well, on, uh, coming Ja ja, die staat hier. Inderdaad de eerste studioalbum van ze. Oh, nou, dat is mooi. Oh, dat is de Engelse versie. Ja, natuurlijk. Die, die is altijd completer. Ja, nou... Dat is duidelijk Hold On I'm hold on, Coming heette LP Dat was dus hun allereerste uit 1966 Dat wist ik al want het stond op de plaat zelf En uh, ja Sam werd werden toen ook wel aangeduid uh, Met bijnaam Double Dynamite En als je dat uh, kende in de tijd En als je ze live zag Dan uh, nou snap je dat wel We gaan uh, van deze plaat uh, nog niet de titelnummer draaien Want zoals ik straks al zei En dat vindt Maurice heel gemeen Bewaren we de, de bekendste nummers voor het laatst En vandaar dat we nu gaan draaien. If you got the loving. Hier zijn Sam en Dave. <middling> Herkent oog enblikkelijk de fantastische Sound, de Stacks en Fold Sound Oftewel die Atlantic Soul Met uh, bijna zo'n beetje dezelfde Begeleidingsfiguren die bijvoorbeeld Ook uh, Otis Redding en Wilson Pickett Percy Sledge begeleiden Al dat soort uh, mensen Dit stuk werd onder andere geschreven door uh, Isaac Hayes en Steve Cropper En nu meneer Porter, maar daar weet ik de voornaam Even niet van, maar in ieder geval Isaac Hayes De man die later nog eens benoemd zou worden met het team from Shaft, toen de tijd al een een zeer vooraanstaand componist van soul hits En uh, heel veel mensen uit die Atlantic-stal, of die Volt stal mag ik zeggen. die uh, putten uit het uh, werk van de heer Isaac Hayes. En natuurlijk Steve Cropper, de gitarist. die ook later nog eens terug zou keren in de Blues Brothers. Ja, dan weet je dat ook weer. Die gitarist, dat was dus Steve Cropper. En uh, een van de, ja, de mannen die ook. Dus zij zij al, samenwerkte met. Uh, met Otto's uh, met heel, heel, in, heel innig met Otto's dus En dat is heel duidelijk. En die sound die staat net, eigenlijk net als, als Motown. En je had toen twee stromingen: je had Motown en je had Atlantic. En allebei. David Porter? Uh, dat zou kunnen, David Porter. Dat zou kunnen. Lijf David Porter. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat is hem. Goed, Sam en Dave dus. Sam Moore en Dave Prater. Uh, Eén van leeft nog. Ik weet niet meer wie van de twee. Ik dacht dat dat uh, Dave was. Ja, Dave die leeft volgens mij nog. Sam die is uh, helaas uh, al hemelig. Um, nou, u kent ze natuurlijk allemaal van hele grote hits. als, uh, als Soul Man en You Don't Know What You Mean to Me. Maar die zijn allemaal van latere de datum. Deze LP die wordt in Nederland zelfs niet eens vermeld, wel in de uh, Amerikaanse. Peter is dood, Dave. Uh, Dave is dood, ja. Oh, dan leeft Sam nog. Ja, ja. Dave is 50 geworden en is op 9 april 1988 overleden. Ja. En uh, Sam Moore die is uh, op een moment 75 jaar oud. Ja en ik weet wat het is. Sam Moore maar later nog met een andere, zeg maar een andere Dave is doorgegaan. Uh, maar toch was dat niet, niet, de, ja, niet het, uh, het, het, de magie die deze twee heren met elkaar hadden. Vooral ook omdat het twee stemmen zijn die compleet contrasterend zijn. Dave heeft dat echte hoge felle geluid. Terwijl die Sam uh, meer een beetje dat donkere. Dat donkere echt heeft hem. Dat juist klonk ze mooi samen. Goed, we gaan gauw door. Want er komt nog veel meer van deze plaat straks. Sailor. Sailor was een soort glamrock-groep uit het begin jaren 70. De, de plaat die ik hier voor me heb liggen komt uit 1974. Zij hadden. Ja, het was een groepje dat eigenlijk een beetje in elkaar is gezet. Um, vanuit een Parijse kroeg. En dat, dat kwam allemaal omdat ze. Ja, ze, hadden een soort, ze wilden gewoon een traditie van. zeg maar. zeemansliedjes uh, voortzetten. En alle liedjes die ze maakten op de LP's. vooral de eerste twee waren het meest succesvol. Uh, misschien nummers als Girls Girls Girls Staat trouwens niet op deze plaat Maar dat stond op de volgende Komt ook nog wel een keer Eh uh... Maar het was dus een band met als, als ja, concept, dat het, het moest, het, ze, ze traden op in mijn matrozenpakjes, het moest allemaal een beetje met de zee en de zeelieden te maken hebben. En de onderwerpen van de songs gingen dus allemaal ook over dingen die ja, zeemannen meemaakten, zoals bijvoorbeeld de Wallen in Amsterdam, daar hebben ze een lied over gemaakt. Girls of Amsterdam. En eh, nog, veel, nog veel meer van dat eh, van dat Vrijs. Het gekke was dat het enige Nummer van deze LP wat een hit werd Of wat een behoorlijke hit werd, ook in Nederland Had niets met, met, uh, met Zeemans liedjes te maken Want dat was het nummer Traffic Jam Maar ook hier weer, die hoort u straks We gaan beginnen met Sailor Dat bestond uit Henry Marsh Die, uh, die deed accordeon Nickelodeon, piano en uh, Vocals. Verder hadden we uh, Grant Serpel, die man die speelde drums, percussion en deed ook de vocalen. Philip Pickett, die later ook nog in de Culture Club uh, terechtkwam. Uh, die speelde bass, Nickelodeon, piano en deed ook vogels. En de leider van het hele verhaaltje was de heer George Kayanis. En die deed lead vogels en deed de 12 string guitars. Die Nickelodeon, dat was een heel gek ding. Dat was een soort rek dat stond, dat kun je als je op YouTube eens naar opnames kijkt, zie je ze ook goed dat was een soort rek, en daar waren dus diverse piano's en synthesizers en dat soort dingen ingehangen, en die werden aan weerskanten bespeeld door twee mensen dus je had, je had eigenlijk twee mensen die bij de live op twee mensen meestal de, de, de toetsinstrumenten deden en uh, nou, dat was wel een, het zat in ieder geval wel een heel apart geluid, u gaat dat horen nu vanaf die LP Sailor hun eerste plaat dus, en het nummer wat te draaien heet Blue Desert in is Sailor I'm Sailor Henry Marsh, uh, Grant Serpell en Philip Pickett en George Kajanis. George Kajanis is ook de componist van alle liedjes op deze plaat en ook de producer van deze plaat. Dus dat was duidelijk gewoon de leader of the band. En uh, hun hoogtijdagen lagen dus inderdaad in de jaren uh, 74, 75. Daarna is er niet meer zo gek veel van ze vernomen. Ze zijn nog wel eens... Uh, Teruggekeerd in allerlei reuniesamenstellingen en zo. Maar uh, het is uh, succes. Wat platen betreft, is er uh, na die tweede LP eigenlijk bijna niet meer geweest. Maar deze plaat deed het goed. En vooral het nummer Traffic Jam, de hit hiervan, deed het inderdaad heel goed. Uh, maar die hoort u straks. Inderdaad, juist. We gaan verder met Demis. Demis Roussos. Begeleid door J.J. Kramer op gitaar en 12 string 12-string-gitaar. Oftewel 12 gitaar Dan hebben we meneer een Carachadas die speelde de leadgitaar en de klassieke gitaar. Dan hadden we nog Rosati. Want ja, meer namen staan er niet op, kunnen niks doen. Oh, B. Rosati moet ik zeggen. De heer B. Rosati, die speelde basgitaar. De heer P. Jean deed de drums en de percussions. C. Hayward deed de, de fluten. Oftewel de fluiten. Dan hadden we meneer een... G Conti, nou ja ik weet niet Giorgio Conti misschien wel en uh, meneer A Perignon Perdigon per per moet ik zeggen ja, ja, Perdigon. zeg je nou, Don Perignon? Nee, meneer A. Perdigon. Oh. Die speelde samen de trombones. En dan hadden we nog een Orfee en die deed de bouzouki. En de bouzouki, u weet het, dat is... Een... Nee, dat is geen bouzouka. Nee, dat is een soort Griekse mandolin, zou ik maar zeggen. Dat ding, dat hij, hij is iets groter en hij heet dus de bouzouki. En dan hadden we ook nog een meneer Flavianos... Uh, Flaviano's die deed alle uh, keyboards, het orgel de, en de MOOC-synthesizers. En uh, de vocals op de plaat, de achtergrondzang, werd dus gedaan door alle vrienden. Nou, ik zei zo wel veel vrienden, gehad hebben dan. Demis Roussos van de LP Forever and Ever draaien we het nummer uh, Lay It Down. Nummer was hij zeker even koffie drinken of zo. Wat is er allemaal eigen? Het... <laughs> bij het eind van dit nummer was hij zeker even koffie drinken. Ja, was Het is twee minuten dat hij niet eens meedoet. Nou, maar ja, ja. goed, hè? Ja, nou ja, hij heeft slim bekeken. Gewoon ja. uh, delegeren heet dat. Damis Roezos met lay it down van de LP Forever and Ever uit 1973. Toch? Ja. Want... Ja, meneer Jansen, het kan recht lopen. Ja, dat kan het. En ik ga het je weer vertellen, hoe raar? Ja, heel raar. Ja. Um, ja, ik denk, je, je hebt die Griek. Moet ik ook even buitenlands doen, hè? Oh. Toch? Ja, vind ik goed, hoor. Sir Douglas Quintet. Oh, dat is Amerikaans. Ja. Dat is toch buitenlands. Ja. Maar dat nummer? Ja. Mendocino. Mendocino. ja. Ken je die? Ja, ken ik. Dat vind ik buitenlands genoeg. Ja, dat is heel buitenlands. Hoor. Wat vind je van die? Ja. Dan doe ik een ander hoor. Nee, nee, nee. nee. Frans, we hadden hè? een grote hit. De Sir Douglas Quintet met het nummer She's But Mover. Maar Daarna hoorden we een tijdje weer niks van ze. En uh, toen kwamen ze ineens weer keihard terug met, uh, met uh, Mendocino. Dat was inderdaad een van de grote hits. En dat hoor je ook, want ze beginnen straks met uh, de Sir Douglas Quintet is, ba is back ofzo. Dat zeggen ze geloof of een van de eerste dingen. Nou, het kan daar lopen dus. Want het Nederlandse equivalent is hiervan, dat weet ik nog niet. Nee, ik wel. Ik, wel ik, ik kan me iets vermoeden. Maar wat is je vermoeden? Nee, nee, dat zeg ik nee, niet. Nee, je mag. Nee, Jawel. Nee, nee, ik weet het niet meer. Uh, we gaan luisteren naar dat Sir oh, Douglas. We hebben ook een toffe peer hè? Ja, ik, ik wel. Jongen, jongen, ja, ja. Sir Douglas Quintet met Mandocino. Toch goed uh, gegokt, Rut? Ja, in het begin. Hoezo? Met wat ze zeiden. Ja, natuurlijk. Dat weet ik. Ik ken het liedje wel. Ja, meneer Jansen. Het kan raar lopen. Het kan heel raar lopen. Want dan heb je zo'n hit. hè? Die komt dan de hitrate binnen en zo. En dan op een gegeven moment. Uh, of even later. Of vele jaren later. Kan het soms ook wel eens. Dan uh, vindt er ineens een of andere Nederlandse producer of artiest. Dat hij er een Nederlandse cover van moet maken. En wie is dat vandaag, uh, Nou, ik zei het net al. Nee, hey, hebt niet te. Ik heb het al gezegd, alleen nee. had je het nog niet door. Nee, je hebt Toffe peren. Wie? Nee. Toffe peren. Oh? Ja, waar. No. <laughs> ik waar. Nou. Ik ken handperen, ik ken stoofperen, maar toffe peren heb ik nog wel gehad. Ah, ik ben een toffe peer bijvoorbeeld, jij niet. Ben jij een peer dan? Ik ben een toffe peer, spreekwoordelijke toffe peer. Dat ken je toch wel. Verden ze dat in jouw tijd nog niet? Nee. Oh, nee, dat, ja, dat krijg je als je alweer bijna 90 wordt. He? Ja, dat heb je. Nee, maar toffe pieren, maar het staat een beetje 5 geschreven. P-H-E-R-E-N. Ja, ja. Zou ook zo de bedoeling zijn geweest. Ik denk het wel. Met een uh, mooi nummer. Ja. Wat lijkt er op Medicino? Geen idee. Cappuccino? Senseo. Uh, uh, ja, zoiets. Ja. Medicijn man. Oh, medicijn. <laughs> Ja. Ik heb het allemaal hard! Heb je medicijn nu? Eh? Nee, verkocht alleen bier. <laughs> medicijn man, medicijn man. Vanavond is het feest. Dus sla er zo'n je tas af. Te laat en oh, uit je <laughs> Nou ja. Nou ja, als ja, het een, een goede de... medicijn man, is, dan kan je ook je gehoor laten testen. Maar. Die nou, <laughs> doet uh... het liever niet bij mij op dit moment. Nee. Ik heb het idee dat dit echt weer gemaakt is onder het ge na het, uh, het nuttigen van drie kratten bier. En dan. Uh, ja, dan verlies je elke vorm van zelfkritiek en dan ga je zoiets opnemen. Ik kan me bijvoorbeeld... Nou ja, ik, je kent de leus. Oh, beter, je... beter goed gestolen, dan slecht verzonnen, zon. Maar... Nou, ik vind dit goed. Ik vind het, nou ja, oké. Okay. Ik jury, mag, ik mag het, het oordeel ik, is aan jullie Ja, dus jullie mag het zeggen Ze zijn stil Ja, wel stil hè? Moet ze nou gaan nadenken, nee toch? Ik uh, denk dat niet Ja, wou ik zeggen nou, Ja, duidelijk Ja Ik jullie, uh, Onderschrijf de jury in de mening van de jury volledig Rechterbeen. ermee Op, Zouten. Zo Hup. Helemaal goed ja, nog wel een keer door ook. Ja. Goed, zullen we nu weer overgaan? Naar, naar echte muziek. Zullen we nu weer overgaan naar echte muziek? Vind ik een goed plan. Ja, vind ik ook. Sam en Dave, dames en heren, van de LP Hold On I'm Coming uit 1966. De een van de top uh, uh, attracties uit het, uh, zeg maar het Atlantic Soul uh, gebied. En Sam en Dave waren dat. Uh, ze traden ook vaak op in de Stax Vault Review live. Hè. Daar heb ik ook nog LP's van, dat zal ik ook wat meenemen. Uh, dat alles live was, dus met auto's en met Sam Dave en Arthur Conley en dat soort, soort mensen. Dan gingen ze gewoon gezamenlijk op pad en dan gaven ze er even een spetter in de show weg, ergens in Londen of zo, uh, vaak genoeg. Uh, in Nederland, uh, ja ik zei het al, in Nederland uh, drong de Sol eigenlijk wat later door. Want de eerste platen van Autoswedding waren alleen maar bij een zeer select. Een klein gezelschap bekend. Maar uh, ja, sinds... Uh, sinds... Uh, ja, zeg maar 67 zo'n beetje... Uh, is dat bekend geworden en ik, ik denk dat zeker hier in de omgeving dat wij met, met de Soulful Quality in de tijd daar echt wel toe bijgedragen hebben, want uh, ja, wij waren een van de eerste bands in Nederland of nou niet in Nederland, wil ik niet zeggen het zou kunnen verwelmen, weet ik niet We maar toch wel een van de eerste bands hier in de omgeving die dit soort muziek gingen spelen met blazers erbij en die, die echte Atlantic Soul Sound en vooral muziek van Otis Wedding, want daar was onze zanger uh, de welbekende heer Dean Clark tegenwoordig beroemd de Beroemd. Um, die was daar toch wel uh, een, uh, een, ja, een fantastische vertolker van, van dat werk. En hij deed samen met een vriend, die heette Robert Girigori, deed hij ook wel uh, Sam en Dave nummers bij onze band. En nou, ook een paar nummers van deze LP. Um, niet dit nummer, dat heb ik nooit gespeeld, voor zover Of hebben wij nooit gespeeld, voor zover ik weet. Uh, het heet I Take What I Want. Hier zijn ze weer: Sam en Dave. Ja, dat hoor je. Dus je weet hoe platen toen de tijd gemaakt werden. Gewoon alles in één keer op de band. Hè? Gezik, gewoon niet, niet niks zo. Gewoon spelen. Opnemen. En als het niet goed ging, doen we het gewoon nog een keer over. Uh, Prachtig nummer. Geschreven ook weer door, uh, door meneer Porter. Dave Porter. Isaac Hayes. En een meneer Hodges. <coughs> ik weet niet of dat Johnny is of Eddie. Maar dat weet ik niet. Maakt ook niet uit. Uh, het heette I Take What I Want. Door naar Sailor van de LP van Sailor uit 1974 draaien we het titelnummer. En dat heet dus ook Sailor, toch? Ja, Sailor. Ja, dat is afgelopen. <laughs> ja, dat is het volgende nummer alweer. Goed, dit was uh, Sailor dus. Van de LP Sailor. En het nummer heette ook Sailor. Dus dat was heel duidelijk drie keer Sailor. Dus dat is gezellig. En het gaat natuurlijk allemaal over die leuke zeemansonderwerpen. Uh, ja, geld, drank en... Uh, ja, mooie vrouwen. <laughs> Daar ging het Dames Demis Roesos. Gaan we weer doen, dames en heren. Want ik zeg, we hebben het vandaag een beetje licht. Een beetje, een beetje lekkere beetje zomers. Dat komt natuurlijk omdat uh, officieel volgens de meteorologen vandaag de zomer begonnen is. Volgens de kalender gebeurt dat pas op de 21ste. Maar uh, voor, de, voor de meteorologen begint de zomer al op 1 juni. Dus voor die mensen, die hebben al zomer. Wij nog niet. Wij hebben gewoon nog lente. Maar die uh, meteorologen dus niet meer. Die uh, zit al in de zomer. We gaan daarom speciaal voor alle meteorologen uh, onder u, die uh, allemaal mensen die iets met het weer te maken hebben, draaien we iets wat we de laatste tijd toch wel vrij vaak Gezien, gezien hebben, namelijk Lovely Sunny Days Demis Rufus ...van Demis Roussos, afkomstig uit Griekenland. En in Egypte geboren, zoon van Griekse ouders. Alleen zijn ouders raakten een beetje aan de grond. na de Suez-crisis. en zijn toen teruggegaan naar Griekenland. Nou, ze daar nu wonen, zitten ze weer aan de grond. <laughs> het is mooi. Um, maar dat zal wel niet. Um, Sam en Dave gaan we weer doen, dames en heren. Dat redden we nog tot het nieuws, hoop ik. Um, het nummer dat wij gaan draaien heet Ease Me. Mocht het niet meer zeggen, maar ik zeg het lekker toch. Ease Me. Is Me heet het van de LP uh, Hold On I'm We gaan uh, snel door naar het volgende nummer. Want dan halen we dat nog net eventjes uh, voor het nieuws. En dat is misschien wel leuk. Dus uh, even nog snel door naar Sailor. Van die prachtige LP. En dat heet Open Up The Doors. Maar ik moet even doorplaatsen. tot hij het klaargevonden heeft. Ja, hij heeft het gevonden. Open Up The Doors. Sailor. Tot straks. Get back into the sea, open up the door, my love, open up the door. I'll give you another five dollars more if you open up the door. I love the greats things you do, but nothing is enough. door zo vlak voor het nieuws. En na het nieuws gaan we met een mooie single weer beginnen die Ruud weer heeft uitgezocht. Dat gaat helemaal goed komen, ik zeg tot straks. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van